In Groot-Brittannië ligt de nieuwe chef van de veiligheidsdienst MI6, Sir John Sawers, al voor zijn aantreden onder vuur. Zijn vrouw heeft familiefoto's en privégegevens op de website Facebook gezet, waaronder het huisadres van de familie. Critici zeggen dat de veiligheid van Salvers, die in november begint bij MI6, hierdoor in gevaar is gekomen. Hij zou nu een makkelijk doelwit zijn voor terroristen. Maar volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Milleband is alle opheffen overdreven en is er geen enkel geheim naar buiten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 Staatssecretaris Huizinga wil gemeenten meer bevoegdheden geven om grip te houden op de taximarkt. Deze week stuurt ze een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. Burgemeester Cohen van Amsterdam drong gisteren nog aan op een nieuwe taxivet... naar aanleiding van een incident in de nacht van zaterdag op zondag. Op het Leidseplein sloeg een taxichauffeur een man van 44 dood. Vermoedelijk na een ruzie. Hulpverleners reanimeerden de man, maar hij overleed later in het ziekenhuis. De taxichauffeur is aangehouden. Vooral in Amsterdam wordt veel geklaagd over taxichauffeurs. Ze zouden zich onbeschoft gedragen en te hoge prijzen rekenen. De gemeente wil noodmaatregelen nemen op het Leidseplein. Waarschijnlijk staan daar vanaf volgend weekend extra toezichthouders in agenten. Het weer in het noorden en oosten eerst nog een lokale regen- en onweersbui. En er kunnen mistbanken voorkomen. Overdag eerst zon, later opnieuw enkele regen- of onweersbuien. Middagtemperatuur rond 22 graden.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 In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, ma guardata, ma guardato.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 Ci sta che idea? Quale idea? E m'ha detto saprà tenere a bada un super uomo". Un po' come te. E poi che ha vestiti speciale, che in un altro no non c'è. Che idea? Quale idea? Tu vedi che lei non ci sta. Che idea? Quale idea? Attento lei in un gara lei ti fa girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e eh, in fondo scusa tu che dà? Laten we het ho, ho versato un'aranciata, lei dagen hebben. Het de buurt van de stad. We waren in een restaurant. We waren in een restaurant. We waren in een l'ho We waren in een restaurant. We waren in een restaurant. We waren in een restaurant. We waren in een restaurant. We waren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 Girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo, scusa, in cambio, tu che dai?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 Change your